Dit was het. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, Zee. zandvoort En zomerhits Zie FM. Dit is de zomer van ZFM. nu nu de nacht. I'm um. ZFM I will love your heart with my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 Van Zandvoort op 106.9 Hey, I love the nightlife So sure. He says nothing's everlasting. G -F Je vertelde dat ik je van, maar ik kan veel beter zwijgen Oh, ik kan veel beter zwijgen Scooby-Doo, man! Ik kan zingen van geluk, want als ik niks probeer, dan kan er ook niks stuk Wil je dat allemaal bekijken tot ik alles van je weet Met alle mensen, vergelijke mensen die ik toch vergeet Wil je allemaal laten rennen tot je ook iets in muziek Wil je je leren kennen, maar misschien wil jij dat niet Far, so far away I've been wanting for so long